9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Duitse regeringscoalitie is het eens over de opvang van de tienduizenden vluchtelingen die de afgelopen dagen het land zijn binnengekomen en nog worden verwacht. De regering heeft 6 miljard euro extra uitgetrokken voor materiële hulp. Het spoedbraad werd overschaduwd door onenigheid tussen bondskanselier Merkel en de CSU. De zusterpartij van Merkels CDU is kwaad dat Merkel zonder overleg met de coalitie de grens had geopend. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen nacht posities van de Koerdische terreurorganisatie PKK aangevallen. De aanvallen zijn een reactie op de PKK-aanval van gisteren op een militair konvooi in het zuidoosten van Turkije. Daarbij kwamen 16 militairen om en werd er partij wapens buitgemaakt. Volgens de legerleiding namen de Turkse gevechtstoetstellen 13 PKK-doelen onder vuur. Er zijn meer acties aangekondigd. Nederlanders hadden vorig jaar voor het eerst in vijf jaar meer te besteden. De koopkracht steeg vorig jaar met anderhalf procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen mensen met een baan er meer op vooruit dan werklozen en gepensioneerden. Van de uitkeringsontvangers gingen mensen met een bijstandsuitkering er met 1,8 procent het meest op vooruit. De gepensioneerden hadden maar vier tiende procent meer te besteden... doordat de pensioenen niet of niet helemaal mee stegen met de inflatie. De zaken in de hotelsector blijven goed gaan. Al twee jaar lang op rij neemt de omzet toe en ook het aantal overnachtingen stijgt. In het laatste kwartaal boekten hotels in vergelijking met vorig jaar 5,3% meer omzet, constateert het CBS. Hotels zijn saldo minder hard door de crisis geraakt dan de andere horecabranches, zoals restaurants en cafés. Het weer, bewolking en verspreidt een enkele bui. In de loop van de dag in het noorden wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 17. Ook morgen veel wolkenvelden en een enkele bui en zo'n 17 graden. Vanaf woensdag droog, zonnig en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Het is Dennis Mooij van de ANBB. Deze wegen in de Randstad heb je veruit de meeste vertragingen. Er staan er trouwens nu nog 37. Op de A4 richting Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en knoppen de Nieuwe meer 13 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam loopt het ook vast voor het knoppen de Amstel. Dat komt door problemen op de ringweg van Amsterdam, de A10. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Dorp. 10 kilometer vanaf Roelof 2. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hendrikido door Ambacht en Sliedrecht Oost. 8 kilometer door een ongeluk. De linkerijsthoek is dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De rijstrook is afgesloten en een ongeluk op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Knoopbedrijen Zweert staat 12 kilometer. En op de A27 van Utrecht verder naar Gorkum bij Evendingen 3 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Zon. Zon. Zon Zee Zandvoort z Zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag I remember When I was younger I saw the pictures on tv Of the children Who were my age Who had to live their lives in fear I sang the peace song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 Now it's coming back, we can steal it. En denken we even lekker mee met deze van Shepard, de Geronimo. Het is uh, elf minuten over drie. Nou, hij is inmiddels uh, aangeschoven aan de, de microfoon. Willem Bruist, goedemiddag. Een hele goede middag natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Een bijzondere goede middag. Een bijzondere, hele bijzondere goede Heb je het allemaal een beetje overleefd dat paal zitten? Uh, nou ja, ik kan weer normaal lopen. Uh, ik kan thuis weer rustig op de bank zitten, zonder ja? dat ik denk van, hmm, hmm, ja. Hmm.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 Ja, ja ik, ik heb de meest vreemde, de meest vreemde dingen voorbij zien komen. En, uh, maar goed, uh, weet je, ik zat er niet alleen natuurlijk. Hè. Dus het zijn met een hele groep mensen, zeg maar. Uh, die, die zijn eigenlijk een beetje verenigd... Uh, ja, unofficieel zou, dat eigenlijk, uh, zou ik dat eigenlijk niet doen. Maar goed, het bloed gaat toch niet waar het gaan kan. Ofwel, gaat het dan wel? Even? Nee, het bloed kruipt niet waar het Ja, bij kan. jullie, maar bij ons niet. Nee, bij, bij, nee, ons, bij ons niet. Ons bij ons ons niet. niet. Nee. <laughs> nee. En ik heb dus een Facebookpagina opgezet... Uh, dat heet De Paalzitters van Zandvoort...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 Ja, of maar je past het al meneer Maar je maakt dus nu inderdaad, zoals je al zegt, nu onderdeel uit van het illustere gezelschap van paalzitters. Van paalzitters, ja. ja nou, ja. dat geeft hem een, een apart gevoel. Het zijn toch, uh, je kan die jouw ervaringen met hun uh, natuurlijk heel goed delen. Je hebt dus ook de achterliggende gedachte van die Facebookpagina, de Paalzitters van Zandvoort. En die ja. merkt ook gewoon van: uh, er worden foto's gedeeld en er worden uh, ervaringen gedeeld. En... Maar dit gaat nou een vervolg krijgen. Ik ben ermee bezig. <laughs> Ja, nou, een nieuwe actie. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Ja. Um, ik probeer. Nou ja, goed. Morgenavond is het feest natuurlijk. Ja, klopt. Hè, maar uh, goed, het, het is nog niet zover, want er zit nog een held op de paal. En uh, ja. tot morgenavond. Ik huug Huig uh, Molenaar, die, uh, die is begonnen met dit alles. En hij eindigt ook met dit alles. De actie gaat gewoon door, hè? De actie gaat gewoon door. En wat ik, wat ik kan zeggen nu, op dit moment, ja, op de stemnauwkeurigheid kan ik dat niet zeggen, maar ik heb net in contact gehad met, uh, met uh, Talaza...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 Niet voor de antwoord. Willem, hele mooie woorden. Dank je. En uh, ja, daar houden we het op. Daar, daar houden we het op, inderdaad. Het op. Willem, uh, super. Hier samen, met nog twee andere hebben collegas Die zijn ja. 18 uur op de paal gezeten. Grandioos. Top en prestatie. goed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 het is een beetje het is een gele kaart geweest. Dus, uh, dat heeft zijn tijd nodig. Maar Zandvoort uh, krijgt van Nivellé steeds meer ruimte om te voetballen. We krijgen dan ook meer kansen voor Zandvoort. Dat is een hele mooie kans van uh, Maurice Mol. En als die bal raak was geweest. <laughs> oh, oh, oh, oh, dan had je het doelpunt van het jaarpad. Mm. Hij, hij komt uh, half hoog en hij haalt in één keer voluit. Dat was een, een half meter boven, boven de lat. En uh, Dat was natuurlijk jammer. Maar goed, uh, Zandvoort is dus uh, goed bezig. Uh, uh, heeft de bal goed in de ploeg. En ja, uiteraard kan je het niet constant voor 100% van de tijd hebben. Maar dat doet het goed. Joris Schmid mag de bal nu in het veld gaan brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Naar uh, Misha Armenjo. Armeno terug naar Schmid. Uh, het, ja, het loopt tegen de Russen, Dus soms zal niet altijd veel meer maken met die 1-0 voorsprong. Dat hele mooie doelpunt van Mol. Je kan ook merken gewoon, dat jongens plezier hebben om te voetballen. En ja, het, het is allemaal gunstig op dit moment, uiteraard. Even kijken, wie was daar? Kon ik kon het niet zien hier vandaan. Ik zit dan helemaal aan de kant van Frans. Uh, mijn ogen zijn ook niet meer van 20 jaar. Dus uh, dat uh, moeten we even in rekenschappen houden. Paul van der Oort, na, nou, probeer daar mond te bereiken. Ging niet goed, terug van de Oort speelt daar een aardewerk. Aardewerk raakt de bal kwijt. Er komt een verrebal en dat kan de, de zandvoort heel makkelijk uh, oplossen daar. Doet het niet goed in principe en dan gaat hij weer heen en weer een pink En daar is het, uh, het, het sluit van de scheidsrechter. Dus ja, dat is inderdaad voor de rust De stand is 1-0 en we gaan rusten En uh, de stand wordt nog straks uh, ja, tegen de wind in En dat is over het algemeen wat, uh, wat beter verstand Van technische spelen kan beter die bal uh, inspelen uh, Dan uh, rekening houden met de wind Dus uh, ja, ik verwacht er nog wel uh, wat spektakel in die tweede helft op. Dankjewel Jan Vries En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer bij je terug En hier zijn de Talking Heads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 En CFM is er natuurlijk bij, hè? En CFM is erbij, ja, met uh, zeker. onze speciale verslaggevers en fotografen Maurice Mulder. Uh, wie hebben we nog meer? Ja, dat weet jij. Uh, ja, <laughs> uh, ondergetekende uiteraard. En okay. dan hebben we nog uh, David Habie. Oké. Dank u. Shut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 En dat wordt verspeeld op de Open Golf Zandvoort Duinkjesveld nummer 3. Ik denk dat het inmiddels de inschrijving vol is, maar wie weet, loop even langs Lauw en Hardy. Wellicht dat u nog mee kan doen. Inschrijven is 50 euro en voor ogz leden 35 euro. Uiteraard is alles inclusief een perfect buffet en drie consumpties. Lauw Hardy open. Ook al golft u zelf niet, ga dan even kijken aanstaande maandag. U bent van harte welkom op Duintjesveldweg nummer 3 Open Golf Zandvoort. En zoals gezegd, op 10 september dan barst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 Oh, oh, oh, oh, it's very little. Oh, oh. Ik zou je willen winnen door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe hij hoe, hij weet niet hoe, ik zou je willen smeken. Het van de kansel willen breken, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe ik zou je willen ringen, en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet. Hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Hij weet niet, hij weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Luchtkastelen bouwen en dan zien nog van je houden. Maar ik weet niet hoe. oh, oh. Toch hij weet niet hoe, je De single van Gersen Meen. Uiteraard naar het origineel van Benny Nijman. En ik weet niet hoe. Zodra gaan we in het naar Rio Veres, de, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen de koninklijke HFC. White Band. Ja, tijd om weer uh, te gaan schakelen naar Duitsersveld. Naar uh, Joop Fres. De tweede, wets, uh, tweede helft van de wedstrijd. Uh, SV 2 tegen de Koninklijke HFC. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob en Albert Jan. En luistert uiteraard. Alleen eens even complimenten voor je muziekkeuze, want het is, het is mooi muziek, want Want we een verschrikkelijk mooie muziek. is die juist zojuist te uh, draaien. Goed, dankjewel. Dat heb ik gezegd. Ja. Nu gaan we naar Salvoort. Dat in de 10e minuut van de tweede helft. Dat is nu 13e minuut de tweede helft. Uh, met 2-0 voorkwam zomaar, uh, Max ik ging het stadsopgebied in, werd neergelegd en Maurice Moll ontfermde zich over de penalty en uh, die, die ging er plekkeleus in. Alhoewel eigenlijk à la Chilles, van afgelopen woensdag. Uh, zat, de keeper zat toch wel op de goede hoek, maar kon er net niet bij komen. Maar goed, uh, Sanford, die dat leidde dus met... Uh, 2-0. En, en net een anderhalf minuut geleden was het uh, een looping van de Zandvoortse uh, verdediging die er ervoor zorgde dat de spits van uh, HFC vrij voor de uh, uh, um, kwam en uh, ook de bal achter plaatsen waardoor het de stad nu 2-1 is. Ja, en uh, Zandvoort dat uh, moet nu gaan komen, denk ik. Want uh, je moet toch opgepast. Het zal toch maar een doelpuntje komen. En dan zijn je ineens gelijk. Dan gaan we uh, aan een berg. Naar Berg, nog steeds uit de Duitse berg. Geef een paar opzij. Daar is hier zo'n Gaat 60 meter gebied in. En die wordt uh, van de bal opgezet. Wel op een correcte manier. Maar de bal gaat over de achtlijn En zal mag akkoorden nemen. Voor zal gezien te zien. Vanaf de linkerkant van we het wel. Uh, geen haast, uh, jammer. Uh, dat, dat hadden wij wel. We willen lekker snel voetbal zien, natuurlijk. Maar die bal wordt nu neergelegd. Ik uh, kan niet zien hier vandaan wie uh, uh, dat mag zijn die die bal gaat nemen. Het lijkt me Jesse Ik durf hem niet zeggen hoe die bal komen. Hoog voor de doel. En die keeper kan het wegboksen. Wordt uh, teruggekopt. Uh, nu is Sandvoort uh, heel hard schot. maar huishoog over. En Sandvoort dat uh, hier uh, toch wel een lekker kansje had. Moet okay, nog steeds 2-1, dansen beelden. Ik maak mij sterk dat ik nog meer doelpunten kan maken, want de is niet echt in gezegd je van Ik moet toch die doelpunten maken en alles moet ik om van de mensen aangeven. Vopig staat er nog steeds 2-1. De spelen in de 58ste minuut, 59ste minuut. En ja, 2-1. Dat wist je goed op dit moment. Oké, dankjewel Joop. En straks komen we uiteraard weer bij jou terug op Duimpje waar het twee tegen één staat. Treasure over naar Jop Ja, waar ondertussen in de wedstrijd is we tegen HFC de stand 2-2 is geworden. Oh nee. Weer een fout in de stand van zijn verdediging. En uh, kipper uh, Jorrit Schmid kon niet meer bij de bal komen. Een heel simpel doelpunt voor HFC. In ieder geval 2-2 en we spelen in de 65e minuut.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 En op drie Sebastian Vettel, Ferrari. En op vier slechts Nico Rosberg, Mercedes. Verder hebben we nog Felipe uh, uh, Massa op uh, plaats vijf... en Valérie Bottas op plaats zes. Gaan we kijken naar de collega van, uh, van uh, Max Verstappen. Uh, die start wellicht van de dertiende uh, uh, startplek. Wellicht nog even onder voorbehoud, want ook hem hangt er nog een straf boven het hoofd.